Pegida ...dat aanhoudende bedreigingen en imagoschade de reden zijn. De woordvoerder stapt op omdat ze een time-out wil en het niet meer uithoudt... ...dat fotografen en andere rare figuren s'nachts rond haar huis lopen. Een ander bestuurslid krijgt bijna geen zakelijke opdrachten meer en stopt daarom ook. De aanhangers van Pegida vinden dat Duitsland geïslamiseerd wordt. Ze gaan sinds oktober iedere maandag in de en de straat op om te demonstreren.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 Het geweld tussen Israël en Hezbollah is opgelaaid. Bij een raketaanval van Hezbollah, vlakbij de grens met Libanon, raakten zeven Israëlische militairen gewond. Volgens Libanese media is er ook een militair gegijzeld, maar Israël spreekt dat tegen. Premier Netanyahu heeft aangekondigd dat Israël krachtig zal reageren op de aanval. Het land heeft al zeker vijftig granaten afgevuurd op dorpjes langs de grens. Daarbij is in elk geval een militair van de VN Vredesmacht in het gebied omgekomen.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 Het weer, de stevige buien trekken van west naar oost over het land. Daarbij waait het flink. Het is 6 tot 8 graden na de regen koelt het af. Vanavond en vannacht zijn winterse buien mogelijk en kan het korte tijd glad zijn. Ook morgen winterse buien bij een graad of 3. Dit was het NOS. Dit Verkeersupdate. Verkeersupdate. is Dennis Mooi van de ANWB. Dit zijn de files van 3 kilometer of langer in de randstad. A1 Amsterdam-Amersfoort bij 1 Brugge 3. En op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Bij Sliedrecht West ook 3. A16 Rotterdam-Breda voor de Drechttunnel 6 kilometer nu. Rechte tunnelbuis is nog steeds afgesloten vanwege die spoedreparatie. A20 richting Gouda voor het knopen te plein. 3. En de andere kant op staat bij Rotterdam Centrum ook 3 kilometer. A27 Utrecht-Gorkum. Tussen Eveding en Lexmond 7 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechterreis.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 9.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 Gotta tell you, tell me.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 'Cause I feel.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 Dat ik niet luister naar... See where you hide Hold back the river Hold back One Op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 5 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij gevechten tussen Israël en Hezbollah, vlakbij de grens met Libanon... zijn twee Israëlische militairen om het leven gekomen en zeven gewond geraakt. Premier Netanyahu heeft aangekondigd dat Israël krachtig zal reageren... op de raketaanval van Hezbollah. Israël heeft al zeker 50 granaten afgevuurd op dorpjes langs de grens.